Uur. Freddy van met het NOS Journaal. De VVD-leden wijzen de stikstofplannen van het kabinet af. Ze hebben erover gestemd op hun congres. Bij dat congres heeft vandaag ook nog een klein aantal boeren... tegen het stikstofbeleid geprotesteerd. Ruim driekwart van de leden van zowel de PvdA als van GroenLinks... hebben ingestemd met een samenwerking van de partijen... bij de komende Eerste Kamerverkiezingen. Van een onmiddellijke fusie is nog geen sprake. Een eerste stap wordt nu met deze samenwerking gezet. Het Oekraïnse leger houdt nog steeds stand... op het industrieterrein van Severodonetsk. De leider van de zelfverklaarde Volksrepubliek Luhansk... erkende tegenover het Russische persbureau Interfax... Dat er nog steeds Oekraïense militairen zijn. Ook volgens het Britse ministerie van Defensie wordt er nog gevochten. Severodonetsk is de laatste grote stad in de regio Luhansk die nog in Oekraïnse handen is. Europese commissievoorzitter von der Leyen is in Kiev voor overleg over de aanvraag van Oekraïne om kandidaat lid van de EU te worden. Ook het herstel van oorlogsschade komt aan de orde. Verwacht wordt dat de commissie vrijdag bekend maakt of Oekraïne kandidaat lid kan worden. Tim van Rijthoven heeft de finale bereikt van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij won verrassend in drie sets van de Canadees Felix auger Aliassim. Van Rijthoven is een sensatie in Rosmalen. Hij staat op plek 205 van de wereldranglijst. Hij werd met een wildcard toegelaten tot het toernooi. En auger Aliassim staat op plek 9 van die wereldranglijst. Hij schreef eerder dit jaar nog het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam op zijn naam. En Charles Leclerc start morgen vanaf pole position in de Grand Prix van Azerbeidzjan. De nummer 1 van Ferrari was een halve seconde sneller dan de beide Red Bulls. Perez is tweede en Verstappen derde. Het weer veel zon en het is rond de 22 graden geworden. Vannacht 8 tot 12 graden. Morgen zijn er opnieuw flinke perioden met zon afgewisseld door stapelwolken. En dan wordt het weer 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdades. Verkeersabdades.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 Van je horen en dat jij het mij nu zegt. Vraag die jou alleen, ik hoor de waarheid. Vraag Draai er niet omheen, zeg mij meteen, Nu nog vandaag. Vraag die jou alleen.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 Ben je ergens in je hart, dan toch misschien een stilgehij. Maar ik vind dat jij echt eerlijk en oprecht moet zijn. Vraag die jou alleen, ik hoor de waarheid graag. Draai er niet omheen, zeg mij meteen. Lief hem nog vandaag, Vraag die jou alleen, Zeg me die is niet waar. Ik wil dat je alles zegt, Dan ben ik de waarheid en ben ik met jou klaar. Vraag die jou alleen, Ik moet de waarheid vragen. Draai er niet omheen, zeg mij je meteen, liefste nog vandaan. Vraag die jou alleen, zeg me het is niet waar. Ik wil dat je al zegt, dan ben ik de waarheid. En ben ik met jou klaar? Set the body a blaze, your body a blaze. Me and you, baby, set the body a blaze. Set the body a blaze, your body a blaze. Me and you, baby, set the body a blaze.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 Me desire, beat you with the wire, make me sing all like a choir. Oh, my shan't come, give me a little light, spark it up. Come, you need little fire in my life. I was a long time in a get to see you. Bouncy wasted on the way in the real. Take me a yoke, like a me, Miami Jesus. Come on, then, food and care. Baby, won't you? Want you. I got the And get up and knocking when bedboard is knocking and girl back cracking. The delivery is done and we keep it tracking. A baby girl knowing that nothing ain't lacking. Ryan banking, who machine keep going? Listen to me, DJ, listen to me sing sound Apart from the hard girl, I keep talking. Them, yeah. the death, no no, no, no, no, no, no, no, no no good love, girl. Yo them, the death, no good love girl. Baby girl, the death, no no good love, girl. How them, the death, no no good love girl. Neem maar zakien en denk je maar Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort, 106.9 FM. Op mijn oren, zaad zilveren klokjes horen, die al jubelen door de tal, de lentebreng brengen overal. Het liedje, het dondere melodietje, uit het land der bergen, liedje, al die pracht van het heelal. Kleine jongen, jongen, waarom zing je niet? Zeg mij toch eens waarom jij het al verliet? hem jou ja, de lichten van de stad zo aan?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 Je prends door het de en van overal. Een liedje, en een andere melondetje, en een werd een al die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 Het gebeurde in de stad, ik heb een goeie vriend gehad. Adios mijn vriend, dat heb jij toch niet verdiend. We sterven voor niets op straat.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 Ook in de zomer is jouw keuze ZFM.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 Gehouden. Alles draaide echt om jou. De liefde van mijn leven, mijn ideale vrouw. En jouw lippen rood gekleurd Zogenaamd naar jouw vriendinnen Maar wat is er echt gebeurd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 Een hele zomerlang Zandvoort als bruisende wachtplaats. Ook in de zomer CFM. De regen stroomt als tranen langs mijn ruit. Is of de hele hemel om je haar Ik voel me zo mistroostig als het weer Ik mis je zo Ik mis je meer en meer herinner me de tijd van jij en ik van de allereerste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 me shoot me.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 Eén met een engel Zolang het mocht Waar jij verscheen Scheen de zon met je mee Geen tijd voor verdriet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 I don't lie. De zomer met ZFM, zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Waar ter wereld ik op kwam, nimmer maar trof ik zo een wende als in oude Amsterdam, wel gelegen aan het ij, leven zij daar vrij en blij.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 Doe Hier op de grens van water en land.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 Geboren, of op een dag zo magerstraal, jongeren. Als...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 Houd me uit die twijfel. Blijf jij bij mij of laat mij alleen? Ben je van mij alleen? Alleen, van, van, mij, alleen van, van mij, alleen van mij. Van mij, ben van mij alleen, ben jij van mij?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 Het is die Anport, mijn gevoel dat zich me al een tijd: dat jij het stiekem doet, en jij niet eerlijk bent. Ook al voelt het zwaar. Vertel Ik wil dat jij me zegt, waar jij mee bezig bent.